Finch met het NOS de kosten voor de Joint Strike Fighter komen 20% hoger uit dan was geraamd. Minister Hille heeft het in een brief aan de Tweede Kamer over een stijging van 1,4 miljard euro. Hille, die al grote bezuinigingen aankondigde, schrijft dat hij in het voorjaar meer duidelijkheid wil geven over de gevolgen van de kostenstijging. Volgens hem moet er nog eens goed naar het project worden gekeken. Nederland heeft nog geen besluit genomen over de aankoop van een toestel, maar doet wel mee aan de ontwikkeling daarvan. Nederland is als derde geëindigd bij de stemming van de FIFA voor de organisatie van het WK in 2018. Het werd Rusland, tweede werd de combinatie Spanje-Portugal en Engeland viel in de eerste stemronde al af. Premier Rutte feliciteerde de Russische regering en liet weten dat er maar één de winnaar kan zijn. Minister Schippers van Sport vindt dat Oranje dan maar het WK in Rusland moet winnen. Voor voorzitter Been van het Nederlandse bid komt de keuze van Rusland als een grote verrassing. We gaan met opgeheven hoofd weg, zei hij. In Zürich werd vanmiddag ook bekendgemaakt dat Qatar het WK van 2022 mag organiseren. Minister Opstelte praat vanavond in Breda met de burgemeesters van de vijf grote gemeenten in Noord-Brabant. Het spoedoverleg gaat over de strijd tegen het drugsgeweld in de regio Eindhoven. Gisteren sprak burgemeester Van Gijzel van Eindhoven in Den Haag al met Opstelte. Van Gijzel wil meer politiemensen om de georganiseerde criminaliteit in de hennepteelt aan te pakken. Bij het overleg van vanavond schuiven ook politie en justitie aan. Gisteren werd bekend dat de burgemeester van Helmond vanwege ernstige bedreigingen is ondergedoken. De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over het drugsgeweld in Zuidoost-Brabant. Het weer, af en toe nog lichte sneeuw, temperatuur blijft steken rond min 4 graden. Vannacht ligt de temperatuur tussen de min 3 in het zuidwesten en lokaal min 8 in het binnenland. En morgen is het overwegend droog. maxima tussen min 1 en plus 2. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort, heeft het. Heeft het. Het. Het. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 Kampioen. In 2010 geloof je het niet. Oh, oranje. Oranje, ja. ja. Nou, Marcus, als, u, als ik het zo hoor, dan uh, is het allemaal geen oranje banje vandaag. Russia. Nee, een beetje <laughs> Russisch. Russia with love. Hé, hey, wat zeg je? Een beetje Russisch? Ja, Russische roulette. Oftewel, uh, de FIFA. Hè? Het zat er zo duimendiek bovenop als je naar die Russen kijkt. Jongen, geld stinkt niet, hè? Daar ook in dat land. Ik moet er weer oppassen dat er straks geen Pavlov of Korsakov voor de deur staan. En met een paar Kalashnikov hier voor de deur staan. Dan heb ik echt een probleem. Maar goed, het ligt er wel een beetje, het ligt er wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Ik, ik had ook zoiets van, nou, dat zal de, de Russen wel gaan worden. Vandaar dat wij eventjes met een scheef knipoogje dit nummer van We Cook fired Fire hier 17. What do you need Tijdens het WK, ja, tijdens het WK uh, dit nummer speelde. En het was ook uh, gelijk meteen afgelopen met de live muziek hier. Dus uh, Wikipedia ja. cool Fire heeft uh, een, uh, een eer uh, gehad dat uh, zelfs uh, de mensen in de buurt uh, gewoon maar binnenkwamen. En ja, de jongens met, konden er ook die, niks aan doen. Niet met goede bedoelingen overigens. <laughs> nee. jongens die, uh, die, die, die keken elkaar een beetje verbaasd aan. Maar gingen gewoon uh, uh, als echte showbinken, gingen ze gewoon door. Dag buurvrouw. Was Dag het? buurvrouw, ja, inderdaad. Toenoe was uh, de eerste waar we mee begonnen. En uh, dat is een uh, Ierse rockgroep. Die bestond onder andere uit Leslie Dowell, Jack Dublin, Phoenix Hildoff, Evan O'Shea, Martin Clancy, Paul Byrne en Steve Wickham. Dat uh, waren de, de, de, de oprichters eigenlijk van de band. Heel bijzonder is uh, bijvoorbeeld uh, Seven Into The Seas waar we dit uh, mee begonnen. Ze hebben zelfs op pingpop gestaan in de jaren 80, eind jaren 80 zelfs. En toen uh, was het zelfs zo dat uh, tijdens dat optreden daar in, ik dacht nog in Landgraaf, uh, toen al in Landgraaf, uh, dat zij met een violiste het podium opkwamen. En dat was toch wel heel opmerkelijk. En tegenwoordig uh, zijn de pop uh, invloeden met klassieke uh, muziekinstrumenten geen uitzondering meer. Ik heb Um, een tijdje terug in mei en dan bij de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland, uh, Ganna van het Riet aan het werk uh, gezien. Die had een celliste en dat is niet de enige die dat uh, gedaan heeft. Waar waren trouwens er geloof ik nog wel, flitsje Bloemendaal had het uh, geloof ik gedaan. En uh, Annika Eido toevalligerwijs ook in diezelfde aflevering in het uh, pakhuis Wilhelmina dat ze daar speelde. Uh, toevallig ook met een cellist daar uh, bezig zijn geweest. Leuk is uh, om daar even over, als we dan toch over het pakhuis Willemina hebben. En bij die voorronde. Heb jij gisteravond toevallig nog naar de werelddraai doorgekeken? Nee, helaas niet. Nou, daar zat één uh, Kees Veerman. Hoe de hel is Kees Veerman? Nou, beter bekend als Kees Mayfield. Ja, en nou komt het. En die zat ook in diezelfde voorronde daar in het pakhuis Willemina. En samen met Aisha Traida is hij de enige, uh, samen met Aisha dus, doorgedrongen tot de finale van de Grote Prijs van Nederland. Dus volgende week zaterdag spelen deze twee mensen in Paradiso. En die Kees Mayfield, die, hebben, uh, die heeft uh, gisteren gespeeld, een, ook was hij te zien, in De Wereld Draait Door. Dus het, uh, zijn uh, faam schiet met sprongen vooruit. Hij heeft al aangekondigd op Facebook dat als je wilt komen, dat hij met een, ja, met een stukje taart uh, klaar staat. Om uh, diegene die uh, heel graag hem willen aanmoedigen, dat die een stukje taart van hem krijgen. Dus uh, ik denk dat het een duur grapje wordt voor, uh, voor Kees. <laughs> dat, dat, dat zit er zo op. is eens op, zeggen toch? Ja, de vraag overigens, uh, waar kwam Mayfield dan vandaan? Nou, het is niet de enige Mayfield die meedoet. Want de andere Mayfield heet N. Larry Mayfield. Uh, maar Kees Mayfield heeft bedacht... Ja, ach, van, uh, van Veerman lopen er al zoveel rond in het dorp waar ik vandaan kom. Nou, dan weet je al, al waar het uh, vandaan komt. Weet jij uh, waar die vandaan komt? Nee. Ah, Volendam. Marcus, Veerman en uh, Kui, uh, Tuip, uh, Keizer, uh, uh, Smit. Dat zijn allemaal. Zwarthoed. Dat zijn allemaal Volendamse namen. Veerman ook. Maar goed, uh, Mayfield is uh, een beetje geboren uit uh, het verhaal van, uh, dat hij uh, ja, de wereld, uh, op de wereld is gezet in de maand mei. En hij zegt, ja, ik was eigenlijk een soort uh, vogel uh, die eruit uh, kwam bij mijn moeder. Dus uh, uit een ei is hij, ik dat zelf. vertelde, hij dat gisteren al. Een schitterend figuur in ieder geval. Maar hij, is, uh, hij maakte ook uh, heel goede indruk door een heel mooi liedje af te leveren. Uh, dat uh, zou direct Kees Mayfield in, uh, in de uitzending uh, wat betreft het muziekkale gedeelte. Want we hebben dat wel uh, ergens op het web staan. En uh, ik denk dat hij wel uh, voor, een, voor een keertje hierin uh, past. Dus, dus dat sowieso. Uh, maar goed, we hebben dus nog uh, meer uh, te doen vandaag. Terwijl we Hilversum 3 nog weer eens uh, voor de dezelfde keer op de achtergrond... Uh, Mooi hè? Ja. Ja, houdt er echt niet van. Nee, ik vind het flauwel. Ik vind, ik vind het geweldig. <laughs> ik vind het, het geweldig, Deuntje. Ik net vind, vind op... flower girl dit. Uh, net was eigenlijk de complete versie op de radio, maar ja, het nieuws ja, onderbrak maar, ons. Ja, maar goed. Uh, misschien een leuk beetje van maken. En uh, wat uh, hebben we klaarstaan, Marcus? Ik, uh, ik heb hem zelf net uitgekozen, maar... Uh, ja, oh ja, Jij, oh ja, weet -jij geeft niet. me alleen een cd dan... en dan roep je Shock the Monkey. Ja, Shock the Monkey van Pieter Gabriel. Uh, Gabriel was uh, ooit een van de mensen van Genesis in een heel grijs verleden. En uh, toen was het nog een echte symfonische rockgroep. Uh, maar tegenwoordig is Pieter Gabriel een, uh, ja, een muzikale duizendpoot, lijkt het wel. Maar dit komt uit het eind van de jaren 70, zo niet begin jaren 80. Ik geloof zelfs begin jaren 80. En dit nummer was al heel apart, maar hij was zeer toegankelijk hiermee. Shak the Monkey. Think about it for a while, and then decide if they hold you. As man, the uncolored man ripped his naked chest wall open and started sickling his heart. To make sure it's not broken. there's no point in pointing on the for needles. No rules worth ruling, no deeds worth doing. To throw in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 Makes a throne and the throne makes a target fall. Oh, was dat met uh, uh, Where to Throw the Stone, is dat nummer. En niet iets uh, wat, ik, uh, wat ik hier uh, heb staan, Our Man, Want dat heeft hij gisteravond uh, gespeeld in De Wereld Draait Door. Er waren een hoop uh, mensen die op zijn Facebook al het een en ander hebben gereageerd... op dat optreden van uh, Kees uh, in, uh, in De Wereld Draait Door. Want daar heeft hij uh, gespeeld. Hij kreeg trouwens, en dat was heel opvallend, aan het eind van de, van de rit van Nico Dijkshoorn... kreeg hij toch een behoorlijk compliment, omdat hij een levensgevaarlijk goed liedje had gemaakt. Zo omschreef Nico Dijkshoorn dat. nou Het zou heel erg mooi wezen als dat ook zich zou voortzetten in... Uh, Paradiso over de week. Zaterdag speelt hij uh, voor uh, de finale van de Grote Prijs van Nederland. Er staan uh, nog een paar andere. En Larry Mayfield, een soort naamgenoot van hem. Maar dan uit Brabant afkomstig. Beetje soul achtig uh, iets. Uh, dan hebben we Aisha Treida. Dat is meer jazz. Dan hebben we Tamer Lewis. Dus, uh, een singer-songwriter die uh, heel erg goed uh, bezig is... Uh, dan moet ik even nadenken. Nicole Bus was een van de, de mensen die ik als uh, eerste heb gezien... Uh, bij de allereerste voorronde van het grote prijs van dit jaar. Staat ook in de finale. En dan uh, ben ik er zowat Als het goed is ben ik er uh, zowat al. Ik, heb, ik denk dat ik er nog één of twee uh, vergeten ben. Maar dat zijn zo'n beetje uh, de mensen in de notendop... Die mee gaan doen aan de finale... van de Grote Prijs van Nederland. Dus uh, zaterdag in... het Paradiso. Dan is er... Uh, s'avonds in de Melkweg. En dat is ook leuk, want daar spelen dan... ook nog bekenden van ons dan... in dit uh, programma, namelijk... Ethereal. Die spelen in de finale... van de Rock Alternative. Een metalband. En dat is opmerkelijk, want het is al... geen jaren meer voorgekomen dat er een metalband... in de finale heeft gestaan... van de Grote Prijs van Nederland. Dus hoe dat gaat aflopen. Met Rob Park, daar probeer je het ook weer. Metal <tomt> bands. Ja, uh, ja, wat was het? Chaos Asylum. Dat, uh, ja, dat bandje. Die Probeerden. denken we proberen ook. Probeerden Met de lachende dat zanger dat dan. Hè. Dat maakt het weer apart. Ja, precies. De lachende uh, zanger. <laughs> de lachende metal zanger, zo werd hij omschrijven. Maar uh, het, het heeft helaas voor de, voor de heren niets opgeleverd. Trouwens, ik zie als ik eventjes kijk bij uh, Kees zijn reactie, zie ik ook de naam van Gerben van Etten rondkomen. En volgens mij heeft hij iets met, met de Cosmic Carnival te maken. Dus het zou zo maar kunnen. Ik zal even het hoesje er even bij pakken. Dan kan ik dat even controleren. Inderdaad, dat is uh, de toetsenman de van, uh, van uh, de Cosmic Carnival. Dat is heel erg leuk. Die, gozer, uh, die speelt een theatertoenee samen met uh, de Cosmic Carnival. Met, uh, even kijken, met... Uh, nou ben ik even zijn naam uh, kwijt. Uh, nou ja, goed, maakt niet uit. In ieder geval met de winnares van 2009 en de winnares van 2008. Daar uh, zijn ze mee op uh, toeneen. Theatertoenee, in ieder geval, van... Uh, van de Grote Prijs van Nederland Theater Tour. Maar goed, uh, genoeg over even deze contest. Over uh, appels met peren vergelijken zoals P.P. Uh, Fischer dat wel eens noemt... tijdens de Rob akda wordt Volgende week trouwens weer een aflevering van de Rob akda wordt. Ja, zonder mij. Ja, zonder jou. Uh, Marcus, ik, uh, ik zie dat het vijf en half negen is. Maar ik wil toch eventjes, uh, eventjes gaan we even improviseren. We gaan eerst uh, nummertje drie van die schijven even draaien. Uh, ja, die jongens die verdienen, verdienen dat. Uh, want wij gaan zo dadelijk uh, praten met één van deze drie mensen. Waarvan dat schijfje afkomstig is. En dat, dat uh, nummer wat we gaan draaien, daar is, uh, is ook een clip van geschoten. Met uh, allerlei enge kikkers en amfibieën en noem maar op. Ik heb het over uh, de cd Light of the Night. Er beginnen al een aantal mensen nu uh, hun uh, lampjes uh, te branden. En die zeggen van, oh ja, dat zijn die drie uh, gastjes die uh, een aantal weken geleden in uh, oktober een cd-presentatie hebben gedaan. En de Linsar heeft gezegd, ja, we moeten oppassen dat we geen bloedende oren krijgen. En noem maar op. Dan heb ik het over Revolva. Hard to be. Come baby, let's roll. Dit was Hard To Be van de CD Light of The Night. En dat treft, want we hebben de drummer van het stel aan de telefoon. Bart, goedenavond. Hey, goedenavond. Hey, hoe, hoe is dat nou als je zo'n beetje aan de telefoon hangt en je hoort het product ineens zo voorbij komen? Ja, dat is altijd ontzettend leuk dat mensen je muziek willen draaien, en als je dan nog live mag horen, dat maakt het extra leuk, hè. Ja. ja, want jullie zitten ergens op een geheime plek in Haarlem te oefenen, of te, te repeteren, beter gezegd, want dat uh, lijkt me beter, uh, te repeteren voor morgenavond. Dat is helemaal correct. Ja, want uh, morgenavond uh, spelen jullie weer in het Patronaat. Yes. Wat is de aanleiding dat jullie daar spelen? Uh, morgenavond is een benefietavond uh -huh. voor uh, kinderen in Zimbabwe. Yeah. En we spelen daar met uh, twee andere bands uit Haarlem. En uh, ja, we hopen dat het druk wordt en dat we, dat we flink wat eentjes voor spinnen ophalen. Ja, ja, ja. Uh, hoe, is dat, hoe is dat gekomen? Dat, je, dat jullie juist voor dat doel uh, naar het patronaat uh, gaan? Hebben jullie er enige binding mee? Uh, uh, uitgenodigd door, uh, door, een, uh, ja, door een van die gasten van, uh, van een van die andere bands. Uh -huh. Die, uh, nou, die kennen wij via via en uh, die zei, Joh, we hebben een uh, benefiet en uh, we zoeken nog mensen daarvoor. Dus dat is uh, een nou, nobel streven om voor een goed doel een, een, een, een cent uh, te verdienen. Ja. Dus uh, ja, het kunnen goed om mee te spelen. En Patronaat is altijd leuk. Ja, want uh, de laatste keer dat jullie gespeeld hebben, dat was uh, tijdens de presentatie van het product wat we net hebben gedraaid. Namelijk ja. uh, de CD. Hoe. hoe... Ja. Hoe, uh, hoe is dat uh, ontvangen? Want ja, uh, ik loop ermee weg, maar ik weet niet hoe de rest van Nederland uh, dat doet. Nou ja, we krijgen overwegend uh, positieve reacties. De, uh, de presentatie was een, uh, was een uh, redelijk groot succes kunnen we wel noemen. Ja. Dus uh, we stonden voor een, uh, voor een uitverkochte zaal hm. en uh, mensen waren erg enthousiast uh, ja. over alles. Dus uh, ja, we mogen niet wagen. Ja, want ik neem aan dat jullie dus een aantal nummers uh, morgenavond daar ook uh, gaan spelen. Ja, dat klopt. We spelen een, een, in principe een, een hele nieuwe set. Met allemaal nummers van de, van de nieuwe platen. Ja. De oude krakers erbij. Ja, oké. Okay. Uh, nog even naar dat goede doel. Um, ja, want je zei al, ja, jullie zijn uh, gewoon uh, gevraagd door een andere band, zeg maar. Ja. Uh, hoe belangrijk is dit dat dit onder de aandacht uh, wordt gevraagd? Uh, is dit uh, iets wat uh, een beetje vergeten wordt door, uh, door de mensen in Nederland? Juist uh, dat jullie hiervoor uh, in actie komen? Nou, ik. Uh, ik persoonlijk vind het wel een heel goed doel. Ja. Yeah. Uh, ja, het is, het is om, om, om kinderen in, in Zimbabwe uh, in, in te lichten over uh, ja, uh, van alles en nog wat. Ja. Yeah. Ja, we hopen dat daar, dat, daar, dat daar ook onder de bezoekers natuurlijk flink animo voor is. Ja. Uh, jullie gaan uh, nemen, of tenminste, ik, ik, ik, ik lijk me zo voor, voor de hand liggend dat John, want uh, dat is degene die uh, bij jullie uh, de op de achtergrond meewerkt. Z'n pet ja. afdoet en dan uh, de zaal rondgaat, moet ik het zo zien? Ja, dat is een heel mooi initiatief. Ja, ja hij staat gelijk voor het blok ook meteen, hè? Wat zeg jij? Hij staat gelijk voor het blok ook meteen. Ja. Uh, <laughs> ik hoop dat hij meeluistert. <laughs> ik weet het niet. Ja, ik, ik hoor, uh, ik hoor nog, uh, nog iemand op de achtergrond, wie is dat? Ja, dat is Jozef hier. Hé, hey, Jozef. <grijpteel> ja, want het uh, uh, yeah, uh, is, it is een, uh, weer een bijzondere avond dat jullie weer even wat uh, van jullie kunnen laten horen ofzo. Ja, absoluut. Ja. Ja, we zijn natuurlijk ook weer druk bezig met nieuw werk schrijven En uh, ja. we gaan zelfs een klein uh, stukje spelen daarvan. Van echt het allernieuwste. Ja. Alle ja, uh, Is het zo dat, uh, dat ik me dan iets moet voorstellen van een, uh, ja, een wat akoestische setting? Want ik heb iets begrijpen die jullie daar ook mee, uh, mee aan het stoeien zijn op dit moment. Nee, nee, dat, ja, nee. we gaan morgen gewoon uh, elektrisch. Ja. En uh, die dag daarop hebben we een huiskamerconcert. En dat gaan we wel akoestisch doen. Ja. En inderdaad, we zijn nu ook uh, meer voor cafés en... Uh, ...dingen gigs aan het regelen, want ja. dan kunnen we nu gewoon een akoestisch spelen... ...en dan uh, blazen we niet iedereen de tent uit. Uh, met dat ja. ja, want uh, Pieter die zei uh, uh, ooit nog eens uh, van... ...ja, uh, we moeten ook zorgen dat, dat uh, ons publiek niet met bloedende oren... ...zomaar de zalen uitlopen of wat dan ook. Ja, precies. Dat heb je nog wel eens in die kleine, uh, in de kleinere zalen. Want de ja. uh, oude drummer die slaat natuurlijk... Uh, ja, uh, dat weten we. door doormidden... <laughs> <laughs> dat weten we, ja. Dat hij dat kan, ja. <laughs> uh, maar, nou ja, het is wel prettig te weten dat jullie dus al driftig uh, uh, bezig zijn. Uh, ook uh, maar doorgaan en dit uh, als, een, als een hoogtepunt beschouwen. Die, uh, die, die light of the night eventjes voor ja, dit moment. Ja, tuurlijk, dat doen we wel. Het ja. is heel maar je, je moet door blijven gaan. Ja. Uh, is het uh, zo'n avond dat jullie dus dit doornemen voor morgenavond? Nou, ook weer een avond dat jullie uh, ideeën opdoen en zeggen van, nou... Uh, dit hadden we nog niet eerder uitgeprobeerd. Hier, kun, hier kunnen we wat mee. Uh, ja. Met repeteren, dat er iets, uh, iets ontstaat, iets nieuws ontstaat. Ja, nee, dat gebeurt zeker. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, morgenavond nog even uh, voor de mensen thuis. Uh, morgenavond uh, 8 uur, hè? Patronaat. Ja, Begint 8 uur. Ja. Uh, wij spelen om 9 uur. Ja. En uh, ja, het is ook te tegelijkertijd de afscheidsconcert van de band Wat. W A T. Ja. ja. En die, uh, die spelen om tien uur tot uh, half twaalf, zoiets. Ja, Oké. Okay. Uh, helemaal duidelijk, uh, heren. Uh, ik dank jullie hartelijk. Uh, blijf nog heel even van de lijn. Want uh, ja, kijk, uh, Job komt er niet aan. Uh, hier is het volgende van Ravol van. Maar dan een nummer wat we weer hebben opgezocht van Light of the Night. ze uh, Palalalalaka uit uh, Haarlem ook. En uh, de jongens zijn uh, zeer binnenkort te zien. Namelijk zaterdag aanstaande spelen ze in Café de Buurvrouw in Amsterdam. En als je ze dan toch nog uh, ergens in de buurt wil zien, nou dan moet je even wachten tot volgende week vrijdag. Uh, volgende week vrijdag is er trouwens ook een aflevering weer van uh, de Rob Agda wordt. Hoor je zo direct uh, meer over. Uh, maar dan is ook Pallalalaka uh, te zien in Rock Café Stils. Dus uh, mocht je ze hier aan willen treffen, dan zou ik uh, zeker wachten dan voor, uh, als je naar Haarlem wil voor 10 december. Dan zijn ze dus in Stiels te zien. En zijn ze dan nog een keer in Haarlem te zien? Ja, maar dan moet je even tot februari wachten. 12 februari, dan zullen ze optreden in Pitcher. Dan zijn ze ook weer in Haarlem. Dus uh, de heren zijn behoorlijk actief. Uh, dan staan ze ook nog op een evenement. Kult in Groningen. Daar uh, kan je op MySpace kan je dan, uh, als je vrienden uh, van Pallaka bent, kan je, je aanmelden. En kan je ook vragen of je misschien erbij mag zijn. Dus dat is uh, het verhaal van uh, de heren van Palalaka. En dit nummer, ja, dat was uh, gewoon uh, mangels. Dus een beetje bij toeval zijn we er een beetje op uh, gekomen, toch? Executioner heette dat uh, nummer, toch? Ja, Ja, yeah. uh, het is een heel grappig nummer, vind ik. Uh, vooral het, uh, het synthesizer, of het in ieder geval uh, het toetsengedeelte. Daar, uh, daar merk je toch dat ze dan hun muziek wijzen behoorlijk apart benaderen. Het is zeer uh, independent. En dat klopt ook wel. Want als je de MySpace erop naslaat, dan zie je gewoon... Het heeft uh, een zeer hoog alternative indie gehalte. En het is ook bijna niet in een hokje te plaatsen. Daarvoor hoorde je natuurlijk de mannen waar we de bloedende orde van zouden kunnen krijgen. Maar ze zijn uh, erg uh, op, uh, hard op weg. Dark Heart Love van het tweede nummer wat we draaiden in, uh, in deze uitzending van uh, Light Up the Night van Revolva. De, de band uit heel Grom Haarlem zal we bijna willen zeggen. Morgenavond zijn ze te zien en te horen in het patronaat. Een benefietavond waarbij wat speelt... Nou, wat? Wat? Nou ja, wat dus... Um, daar heb ik nog wat uh, materiaal van. Daar gaan we zo uh, nog even wat uh, van uh, pakken. Dan weet je dat tenminste ook hoe dat, uh, hoe dat ook alweer klonk is. Die jongens zijn er hier ook geweest. Toen ze een beetje gingen vertellen over hun uh, muziek. Dus uh, wij gaan zo direct ook nog uh, zeker daar wat uh, van afpakken. Uh, pakken. Dus dat uh, zo dadelijk allemaal. Maar eerst uh, gaan we weer terug naar het uh, oude vertrouwde werk vanaf een USB-stick, want uh, daar uh, hebben we natuurlijk, als we het over de voorronde van de Rob Akbaalwoord hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over een band uit uh, ja, de Eimond, zeg maar. Ze hebben al uh, de Eimond popprijs op uh, zak, ze hebben dus nu ook al een nominatie uh, afgedwongen voor een, uh, ja, een plek in de finale, die krijgen ze. En uh, ze nomineren dus uh, voor uh, de eindoverwinning in de Rob Hackdown wordt. Ik heb het over Against All Odds en Fan The Flame. De Unforgiven van uh, Metallica. Daarvoor hoorden we... Uh, moet ik even nadenken ongeveer. Wat hadden we toen daarvoor? Ook oh, ik weet het alweer. Uh, van de Flame van Against All Odds. Uh, de winnaars van uh, de eerste voorronde van de Rob Agda Award. Uh, ik zei al, vol, volgende week uh, is er uh, meer uh, Rob Agda Award. Want dan uh, gaan we kijken wie uh, ja, erbij komt naast uh, de Against All Odds. Want dat was de eerste en... De mensen die de runners-up waren. Dat waren Jude. Die mogen dan nog hopen dat ze op een plek uitkomen in de finale. Ze zijn er dus nog niet. Ze worden er dus nog uitgekozen. Dus dat is het verhaal. Volgende week is er dus de tweede voorronde. En die tweede voorronde, dan moet ik even kijken wat daar speelt. Het zijn de... Tales of Dead Man, The Breakfast Club, Spotswood. Dat is ook een heel opvallende, want daar speelt uh, Sam niet mee. En Sam Pepecordini is ook uh, de man bij uh, de Display. Uh, de, de band die vorig jaar uh, in de finale heeft gestaan bij de, de Roepen Act Award. The Red 17, Mondegreen en The Soundabout. Dat zijn uh, de namen die uh, dan vertegenwoordigd zijn in de finale. Dat uh, uh, is dus uh, zeg maar even de lijn-up voor uh, wat betreft de Rob Agda Award. Uh, die volgende week uh, weer van start gaat. Um, acht uur uh, begint dan in de kleine zaal uh, de, de eerste. En ze zullen met, uh, door middel van loting zal er bepaald worden wie als eerste mag beginnen. En dan vervolgens wordt het lijstje gewoon afgewerkt. Uh, volgende week dus uh, om 8 uur, half acht, gaat het uh, spul open. Ik zal het... Uh, eentje moeten doen, want uh, mijn grote vriend aan de andere kant uh, die, uh, die heeft uh, besloten om uh, naar... Uh... Nou, nou, ik heb besloten. Mijn werkgever heeft besloten nee, dat ja, ja, ik beter ja, ben dan ben de andere kant zelf uh, ze gewoon hebben. opgegeven of je niet mee mocht. Uh, Oké, okay, ik vind erin. het niet erg om naar de andere kant te besloten te gaan. Laten we het, <laughs> nee, het houden. Nee, uh, wat ga je er doen? Werken. Ja. Dat, dat uh, centrum bouwen. Uh, uh, ja, met Lease die, uh, web goes USA. Uh, oh, nou, uh, en uh, hoe, ziet, hoe ziet die Amerikanen in elkaar? Ik heb nog geen idee. Oh, ik, er, een... ik moet er nog heen, hè? Ja, nou, ja, ik kan je alles vertellen als ik terug ben over hoe de Amerikanen in elkaar zitten. Hoe de Amerikanen in elkaar zitten. Nou, uh, ik, weet, ik weet het in ieder geval niet. Maar goed, uh, we beginnen... Uh, we, we, uh, hoe, hoe laat is het eigenlijk? Want, uh, je had dat liet ik je alweer, net, ja, inderdaad, uh, dat gaan we nu nog eens even bekijken. En dan, uh, Oh, het is mooie tijd. We gaan het nu afsluiten, dit uh, uur. En dat doen we met dit nummer. En dat is Chef Special met Airplay.